Book 2 98 98าสิบแปดแปดสิบเาแปดสิบเก้า e ันธานซ้อนสันธานดับเบิลฟูจ n นการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป De reis was wel mooi, maar te vermoeiend. De reis was wel mooi, maar te vermoeiend. d e w a t r e i n was wel op tijd, maar te vol. De trein was wel op tijd, maar te vol. h o n r e a m j e e r is waar, maar te duur. <tartan Christianity> Het hotel was wel gezellig, maar te duur. Het hotel was wel gezellig, maar te duur. Hij neemt ofwel de bus of de trein. Hij neemt ofwel de bus of de trein. Hij maakt v a n a v d een afspraak, ofwel met een vriend of met een c o l e g a Hij komt ofwel vanavond of morgen vroeg. Hij komt ofwel vanavond of morgen vroeg. Hij pakt je bij ons of in het hotel. Hij loeert g ofwel bij ons of in het hotel. Hij loeert g ofwel bij ons of in het hotel. Hij pakt je bij ons of in het hotel. Zij spreekt zowel Spaans als Engels. Zij spreekt zowel Spaans als Engels. Ze heeft zowel in Madrid als in Londen gewoond. Ze heeft zowel in Madrid als in Londen gewoond. Ze ruikt zowel Spanje als Engeland. Zij kent zowel Spanje als Engeland. Hij is niet alleen dom, maar ook lui. z j is niet alleen dom, maar ook lui. h i is niet alleen dom, maar ook lui. Ze is niet a l l g e n dom, maar ook lui. Ze is niet alleen k n a p เธอไม่ได้พูดแค่ภาาเยอรมันเท่านแต่ยังพูดภาาธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย zij spreekt niet alleen Duits, maar ook Frans zij spreekt niet alleen Duits, maar ม o k Frans ผเมเล่นไม่ได้ทาั้งเปีกยโนและกาษารมันเท่านั้นแต่ยังพูดาษา Ik kan piano nog gitaar spelen. Ik kan w a l s e n nog samba dansen. Ik kan dansen nog samba dansen. Ik kan dansen nog samba dansen. Ik kan dansen nog v a m b a d a n e n Ik kan dansen nog samba l l e t ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิง่งเสร็จเร็วเท่านั้น Hoe sneller je werkt, hoe vroeger je klaar bent. Hoe sneller je werkt, hoe vroeger je klaar bent. ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น Hoe eerder je komt, hoe eerder je kunt gaan. Hoe eerder je komt, hoe eerder je kunt gaan. คนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเกลียดค้านขึ้นเท่านั้น